Wij beginnen de les 170 van Zoger. Pagina Kufkaf 125, de regel 4 van de tekst van de Zoger zelf. Wij beginnen een nieuwe. Mamar. Mamar belaila de kala. Mamar die heet in de nacht van de bruid. Regel 5. Ot kuf kaf hei. Ot is dezelfde als de pach 125. Rabbi Shimon Pavujatif, Velaye Bouraïda, Belaile Dekala, Ithaberat, Zes Bebala, De Teninan, kol inon non hevrae, de dekala. Iets van de de volgende pagina. Kuvkav 126 de eerste regel van de Dekala is de maand lemehavi lejoma achra go Bebala. Lemahavi i ima kol hahi laila. layla. We keren terug naar de vorige pachina. De reichel vijf. Rabbi Shimon. Gavui yativ. Rabbi Shimon zat. We Bauraite en leerde in de Torah. Balaila van was dat. In de nacht, uh, wanneer de bruid verenigt zich, verbindt zichzelf met haar egen, uh, echtgenoot. Zes. Dit niet aan wat we hebben geleerd. Kol inon Hevraja, al deze. Uh, al deze gemeenschap, al die kameraden, de bnei heichala, van de zonen van de zaal, van de, van de bruid, dus al die, diegenen die behoren tot de zaal, in de zaal, van de bruid, dus we zullen zien wat het it is, it's tarichu laila, zij dienen in die bewuste nacht de volgende pagina de kala is daarmee wanneer de bruid wordt uitgenodigd om, om, om op de dag daarop de volgende dag dus dat is op de dag dus in de ochtenduren op de, op de dag dat erop volgt op de, op, dat erop volgt op de avond dat zij hij is uitgenodigd om uh, onder de, om de onder de te gaan dus zich verenigen vereen, met in huwelijk als het ware met haar echtgenoot dus zij al die kameraden al die die de Torah leren zij moeten samen met haar deze nacht doorbrengen. Punt. Twee na de punt. Na de eerste punt. Oele ima batikuna. De igi ita kennet. Le melaye uraita. En de regel twee. Oele ima. En om vreugde met haar. Vreugde hebben samen met haar. Waar haar door haar Ticuniem, door haar correcties, de Iji die zij corrigeert, die zij regelt, vaststelt, maakt. Alle Melay Bauraita om te leren in de Torah. Dus de hele nacht moeten ze dan leren de Torah. We weten welke nacht doen we dat in deze wereld en we zullen zien wat dit uh, betekent nog meer. Meteoradri, lenwieen, omenwieen, liktowieen, over midrashod, de kraai, de kraai, over razza de kochmata. Waarmee moeten ze zich houden deze nacht bezig? van de Torah, van tora, dus vanaf de Torah, en dan gaan ze verder, de Torah, en dan de de profeten, moeten ze leren in deze nacht. Om de nee, zo, van de Torah naar de Wim, dus eerst leren ze de Torah, en dan gaan ze over naar de profeten. Dan om de lektovim en van de profeten naar de geschriften, dus naar de O- oh, over midrashot, die kar karai, en door uitleggen, verklaringen van versen, de versen, overrazen de gochmaten en door met de geheimen van de Torah, van de gochma. Punt. Begin de eil in de volgende pagina nog, de kuf, kuf kaf zijn 127. Inon tikunin dela we taksitaha we taksitaha begin de Elin inon omda deze zijn haar instellingen of haar tikunin haar korrekties we taksitaha en haar ja, daarmee vor ze versierd uh, de regel 1 dus s'nachts men is bezig met al die leer, al die stukjes van verschillende uh, delen van de leer en om haar daarmee als het ware uh, versieringen te maken mooi, opdat zij de volgende dag, de dag daarop, dus de, op de ochtend in de ochtenduren van de dag zelf zal geleid worden onder de Gopa, dus onder de Baldakijn, bal en daar in huwelijk als het ware treden, in, eh, treden in eenheid, tot eenheid komen met haar man. Eén na de punt. We ihi, we olamata aalat, we kayamet. Al rasheihon, rasheihon. Twee. We itakant -it bahu. We hadat bahu. Kol hahu laila. Eén. We ihi, we en We olamata. En haar, kunnen we zeggen, em, Kan dat zeggen? Brouidsmeisjes die komen binnen, we kajem en staan, uh, boven hun hoofden, boven de hoofden van hen, die de Torah leren, deze nacht, deze speciale nacht, waar hij het over heeft. De regel 2. Weet het kant, bahu, en werd ingesteld in hen, dus alle tikkuniem, worden in hen bewerkstelligd. We gaan het behu en zij, zij doet het goed met en we gaan het behu en vreugde heeft in hen <coughs> al deze de hele deze hele nacht. Twee na de punt. Oleh yoma agra lo aalat alat, alat lechupa ela drie behadeu, we elin ikaron Karon ei chupata twee na de punt we ule yomach achra en op de volgende dag lo alat lechupa ela behadeu. zij komt naar de chupa de, onder, de, onder het baldakijn, samen met hen met hen die dus de Torah hadden geleerd die, die nacht. De daar, nacht daar, daar, daarvoor. We elendri ikaron benegopata. En deze dus die de Torah hebben geleerd. Deze de nacht. De, de nacht daarvoor. Die heten benegopata. De zonen van de goepa. De zonen van het baldakijn. Punt. ook nu kan je dat ook nog zien in, dat, in de in de traditionele huwelijken, dat, de Joodse huwelijken, kan je het allemaal zien nog de, al die elementen die dan komen uit de zoger. lechupata, <tieden> om me atarlon, de kwala, zagaagul kei hon, drie na de punt, we keven aan de alat, le gopata, en aangezien, omdat aangezien zij, onder de gopa is gekomen, dus onder het baldakein, kutsha briho shailaleu, de helige gezegend is hij, vraagt naar hem, naar al die zonen van de gopa, zij die Torah hadden geleerd de nacht ervoor. Vier, om me en hij zegent hen, om aterlon, en, wat de koele, en hij geeft hen, de kronen, van, in, van de kronen van de, bruid, zakahag, gelukkig, of, uh, zij zijn gelukkig in hun, uh, aandeel wat aan hen gegeven wordt. Ja, zie je dat hoe de taal van de zoger is um, verborgen. En zie je weer gaat het over de eenheid. Want alles wat de mens hier op aarde moet verkrijgen hier op aarde is niets anders dan de samenvloeiing met Hashem de samenvloeiing met het licht, niets anders. Dat is het doel. Voor de rest, uh, al onze zwoegen hier op aarde is alleen naar opgericht. Zolang dat niet kan, zolang de mens dat niet ervaart, is hij gescheiden van de bron van het leven. En nu, geweldig wat we leren, ze dus zien, we steeds leren die dingen die de Totale eenheid uh, tot stand brengen. Zowel in de, de algemene zin als in het bijzondere. Dat is precies hetzelfde. Zullen we dat ook vanavond leren? We keren terug naar twee pagina's terug. Naar onze oorspronkelijke pagina 125. De Hasulam. De linker kolom, de regel 20. De referentie op kaf hei 125. Rabbi Shimon hawe Wekule, dubbele punt. Rabbi Shimon Haja 21, Joshev, Veosek, batura Laila. שבוגה קלה שי 22 מלחות, בבעלה, 20 מלחות מיט חברת בבלה פונט 20 נא די דובלה פונט רבי שמעון אה יושף זת אה uh, ווסק ווסק בתורה אנ היל 21 באלילה 인 די נכט ורין de brait ze heemal dat dat is malchut dat zij is malchut goed 22 mitkhaberet Babala verbindt zich met verbind mit haar echtgenoot punt Shalamadnu kol haavirim 23 shehem benei hayhal hakala tsrihim beoto ha'layla 24 She In this evening Loyal Chapter verlEs To may 25 Bola In Diana To feel In the Session betekunnega Shei niet takenet zeifen en de hainu, lassog patura omitura le nevijim acht en twintag ominewijim amikraot, over sodej de pachina uh, 126. De rechter de is regel. Ach, oké, maar. We keren terug naar de vorige pagina. Link de linkerkolom de regel 22. Shalomadno van we hebben geleerd. Kola Haverim, alle kameraden. 23. Shahem, nee, hei, hal. Akalata, die zijn. Die zijn de zonen van de zaal van de bruid. Dus zij behoren dus tot de zaal van de bruid. Tsrihimbe Oto dienen in die nacht, 24. Die, die na. Waarop? Waarop? Dus waarop? Op de ochtend waarop uh, komt de dag, is de dag Hashavot, de dag van het ontvangen van de Torah. Dus de nacht daarvoor, zoals we hebben dat ook uh, daarover geleerd vroeger. Hakala no edet, dat op die dag de Hakala, de bruid, is uitgenodigd op of heeft een, een afspraak, gaat de Goupa is uitgenodigd, om onder de, onder de Goupa te komen, onder het in te komen, met haar echtgenoot. Legiot, Imma, dus die al deze, deze kameraden, die deze nacht dus doorbrengen, dat zij moeten, Legiot, Ima, Moeten met haar, met haar blijven. De hele deze nacht moeten zij met haar blijven. Welis moogima en zich verheugen, vreugde hebben met haar. Met haar, met haar, met haar correcties, met haar instellingen. shehi met de kennis bij hem die zij in hen bewerkstelligt. 27. De dat wil zeggen. Las op bij Torah om zich bezig te houden met de Torah. Om de Torah le en En van de Torah gaat men over naar de profeten. 28. Om de viyim lekt En van de profeten naar de, naar de geschriften. Zoals roet en Kohelet. Prediker, et cetera. We zeggen niet prediker, we Salomon heeft geschreven. Huh? Kohelet. Kohelet, ja. Maar wat is dat? Hoe heet het in het Nederlands? Dus de. The, de Ecclesiast. De huh? Ecclesiast. Ecclesiast is een algemeen woord. Maar goed, doe er niet. niet op. Ik kom er niet op. Dus, en op had mikraot, en met zich bezighouden, dus met de verklaringen toelicht, verklaringen van de versen, over de Gogma, en door zich bezighouden met de geheimen van de van de Gogma. Alles wat, ze, wat, hij, wat hij noemde hier. Is, wat men, is zijn onderdelen waarmee men zich bezighoudt ook in, in de nacht. Dus in de nacht van Shavot. Men begrijpt niet wat men doet. Maar wat men wel bezig is daarmee. En dat is, wij zullen precies weten waar het over gaat. Want het gaat om natuurlijk om aan te trekken het licht. welke licht geeft uh, de Torah? En welke licht geeft de uh, Niviim, uh, uh, uh, profeten, etc. Hoe men moet zich opmaken. Uh, door, door wat men leert. De volgende pagina, pagina de rechterkolom, de eerste rij. misum she elu, Hier moet je dan daar staat een spatie en moet je dan samen dat samen trekken die derde woord moet je dat samen trekken. De spatie moet je weg Mishoumse Eilu hem hatikunim shalah 2. We takshi teha. Kijk wat hij zegt ons. Omdat dat zijn het hartikunim. En haar siringen. Van die Malhoed. De reichel 2. Nade punt. Wehi hakala. Al motea er, baal, we omedet drie al rachehem, u mettekenet bhem, we simcha bhem, we simcha bhem, kool vier oto halaila. Twee nadepunt, we en zij, hakala debraut we, we allemaal en haar, die en haar bruidsmeisjes. Ba'a komt, wou met het en staat, drie allerhoushijgen, boven hun hoofden. Ja, van degene die de Torah leren Boven, natuurlijk boven de hoofd be bevindt, onzicht, bevindt zich Malchud van de Atsilut. Om het herkennen bij hem, en zij corrigeert zij, of geeft hem die, die correcties. Correcties betekent, uh, wat zij doet, is in overeenstemming, om hen in overeenstemming te brengen met haarzelf, ja, yeah, met, met het opbesturingssysteem. We smiggen bij hen en zij uh, vreugde heeft in hen, day, de hele, deze hele nacht hier, na ja, de put. Olemacharat, b'yom ha-shavuot, na vijf baale lechupa, ela imahem. hem. Vier, olemacharat, en in de ochtend, bij op de dag van de shavuot, dus op de dag van het, wanneer de Torah ontvangen wordt, na, ba'a, zij komt onder de chupa, met, alleen maar met hen. Dus samen met hen. Niet alleen. Daarom zie je ook dat uh, in die echte orthodoxe huwelijken, als je dat kijkt, hoe dat allemaal gebeurt. ze weten absoluut niet waar het, waar het over gaat, maar ze doen het met handen en voeten. Dan zie je ook dat zij komt, het uh, bruid komt ook met kleine met kleine met kleine kindertjes de kleine kindertjes die lopen achter haar ja dus ook in de christenen hebben dat ook uh, overgenomen Herinneren? dat ze lopen ze, ze haar haar hoe het jurk van achteren houden ze, ja, dat als engels is. maar hoe komt dat dat is dat wat, wat we leren nu five veilu aha verim haoskim ze skola laila batora Nikraim bnei achupa. En wanneer deze, nee, achavirim, deze dus, kameraden, auskiem kolalai la batora, die de hele nacht in de Torah, met de Torah, zich met de Torah bezighouden, zes, nikraim, zij heeten bnei achupa, de zonen van de chupa wikiwan zeifen shibahal khupa akadush burugh shvairlei u moy varekh acht o tam u matero tam batro te gashel akala pod wikiwan zeifen shibahal khupai nad khizin Hakadosh Boruho, hem, de heilige gezegende zij, vraagt naar hen, naar al die zonen van de Huppa. Ome warechotam, en hij zegend hen. Acht. Ome aterotam, en hij bekroont hen. Be atrotea shelakala, met de kroontjes, kronen van de bruid. Drie, nee, nee. Gelukkig is hun aandeel. De regel 10. Het is een heldere zoger vanavond. Dus gewoon kijken, alles kunnen we uh, ervaren wat, hier in, wat hij hier zegt. Want we hebben het apparaat al om dat te kunnen ervaren. Bijuradwarim. Je is bazé bij Perushim. Olim echade. Dat laatste woord in de regel 11 voor de dubbele punt. Dan de letter H. Maak van de letter H het. Echade. Dus het vierde woord in de regel 11. Hij moet het worden. Tien de jure de uitleg van woorden. Hier is er zijn er is er zijn in deze dus in deze in deze oud oud zijn er twee pirushim twee verklaringen. Of en beide die komen uit eigenlijk op dezelfde neer komen uit dezelfde bron. Dus bevat eigenlijk uh, verklaren hetzelfde. Wij weten dat er bestaat een algemeen aspect en een bijzonder aspect. Dus hier is ook, hebben we altijd niets bestaat dat, dat, he, dat geen algemeen en bijzonder aspect heeft. Zo ook hier, hebben we ook hier twee verklaringen die de ene slaat op een iets wat op een bijzondere iets en de andere slaat op het algemeen. Elf nadat hij belopen, Alif, Kiemia Galut, Twalif, Nekrahot, Laila, Kihu Hazman, Shel Hastarat, Panava Dertin Mibnei Israel Waar aze schuld kolko hot, de piruda, firtin al of dejashem. Weim kolze dafka ba ed hahi, vijftien. Midchaberet babala, alidei hatura, tura, vamit zwot zestien. Sheelhat zedikim anikraim ba hahi, bashem zeventien tamhin de Leholam madrigot. Anisgavot. Achttien anikraot. Razinde oreiter. Midgalot. Alle ideeën. Negentien. Ki alken hem nikraim. kraim, Sche hem kwee jahol twintig. osim shel hatura. Goed aandacht, absolute aandacht en dan zullen we dat ervaren wat u ons vertelt. 11, 11, de eerste. De, de eerste waar het op slaat. De eerste verk verklaring. Kieje mee, van de dagen van ballingschap. ballingschap van de Schina, van de goddelijke aanwezigheid natuurlijk. Van de dagen van de ballingschap 12, heeten laila, heeten laila betekent uh, nacht. Ook, Leila is ook, heeft ook te maken met andere betekenissen, ook gewijn. Want nacht is gewijn, de tijd voor. Dus dan, want de dagen van de balingschap heten nacht 12, hasman, want dat is de tijd, Panaf, van het verbergen van zijn aangezicht, van de schepper dus, van het licht de regel 13. Israel van de zonen Israëls. Ook hier moeten we altijd weten dat dit spreekt zegt zowel van de zonen Israels. Iedereen die dan streeft naar eenheid met Hashem. En ook alles is in een mens. Dus de zonen van Israël die in de mens zijn. We als jullie in en dan in die tijd heersen er alle krachten van de scheiding, alle scheidingskrachten, alle krachten die scheiding brengen, die heersen dan over de regel, de regel 14, over de Hashem, over de daden van Hashem, over de, alles wat Hashem heeft gemaakt. Waar kool en we im kool ze, en, en desalniettemin, niet min, daf hahi, op, juist in deze tijd, dus in de tijd van de galoot, van de balingschap, van de nacht, 15 met chabéret akalababala, verbindt de bruid zich met haar bruid, met haar, met, haar, met haar bruidegom, of met haar bruidegom, of met, dat, met haar man, met haar echtgenoot. de ha Torah, door de Torah, en de voorschriften waren met z'n woord. van de rechtvaardigen. Anikraim, Baetrahi, welke rechtvaardigen heten in die tijd. Vashem in de naam van de regel 17. de hebben we ook geleerd. Zij die steunen de Torah. Steunen de Torah omdat zij nog niet klaar zijn. We hoor God, en alle Anis en alle verheven traptreden, de regel 18, anikraot, die razindolreita heten, die de geheimen van de Torah heten, mit galot alidegen, die worden onthuld door hen. 19. Ja, ken hem, nikraim, o want daarom heten zij, o zij die hen doen. Zoals we hebben dat geleerd in de vorige oud. Äh, Schehem, kwiahol, twintig. Hou sim, shele torah dat ze, zei als het ware, het als het ware, doen de torah, maken de zoals so we dat vorige, in de vorige oud hebben geleerd. Twintig na de punt. We nemen 21. Shee Galut, Nikraim, Laila, de Kala, it Chabere, 22 bebala. Goed kijken naar die definities. Niem bleek dus, 21. Shee Mea Galut, dat de dagen van de Galut, de tijd van de Galut, van de ballingschap, Nikraim, die heeten, Laila, de nacht, waarin de Bruid verenigt zich, verbindt zich, met haar echtgenoot. 22. We gohlen ongevraaia de vnei 23, de kala, hem had tam geen doorrijter. We gohlen ongevraaia en al die kameraden, van de zonen, van de zaal, van de Bruid 23, hem, zij zijn tamchin, dat tamchin zij zijn de, de steun, zij die steunen de Torah. 24, Ula har maradikun, va'ge ula ha 25, שהו סוד הכתוב ועיה יום אחד הוא ידוע לאשם זסן תינה לו יום ולו לילה ועיה לאת ערף יחיה אור אלאחר 24 ן נא גמרתי קול נא דאיתן Geula Schlema en de volledige bevrijding, let op het woord geula, bevrijding, met een alef daarin. En het woord galut, hebben dezelfde uh, uh, stam, alleen in de bevrijding zit wel alef ingelast daarin en dan zegt hij dan en, en na de gmartikun en de uiteindelijke en de volledige volledige bevrijding 25 dat is waarover geschreven staat dat is het geheim van wat geschreven staat in de profeet Zacharias Zacharia staat er geschreven de profetie, waar ja, en het zal zijn, jom en en het zal één dag zijn. Hoe je Hashem, de dag, die gekend wordt, die Hashem kent, want geen mens en geen profeet kent deze dag. Het zal dus op die dag zijn die alleen Hashem kent, 26. Lo, yom wil let op. Dat is op de, de, de, de wat het op de Gmartiko. Dat zal op deze dag, zal geen dag en geen nacht zal zijn. Wajala et a'erf, en dan zal het in de tijd van de avond zal licht zijn. Geestelijk, hè? licht zal in de avond, dus niet meer, niet meer, de schepper zal niet meer, ook nacht zal niet meer zich ver, ver, verhullen van Mens. 27 27 na de punt we hoes om er de kala is da menet 28 le me le yoma achra go chupa babala 27 hoes om er dat is wat hij zegt de over. De kala is de meneer dat de bruid is uitgenodigd. 28. Lijmaal en Joma Agra om op de dag dat daarop, op, daarop volgt. Uh, onder de koppa te zijn met haar man. Echt 28 na de punt. ki 29 als yashuv habon legiot saag we hama ye, ab ki 29 als van dan yashuv habon de bon, dus de Machut zal terugkeren om uh, zaak te zijn dus malchut zal tot Bon zal Malgoed tot, tot, tot Bina zal zijn. Wahama en de Zerentien zal ab zijn. En Ma zal Partsoof Ma zal ab zijn. Dus Atsilut zal tot ab zijn. En de, en de Malgoed zal dus eigenlijk uh, dus zal dus um, zaak zijn. Dertig Ab, Nivhan le Yoma achra. Ulekhupa chadasha. En de Ab, de, de partroef Ab, de chochma, partroef chadasha, wordt geacht als de dag en de dag daarop. Het mannelijk is een dag, ja? Ulechupa chadasha. En als een nieuwe Nieuwe Badaghein. 31. Dat is dus de tweede, de tweede verklaring van wat hier geschreven staat. Zo je ziet. Wat ze dik in bij het, hij hie in de bij 32. a lande oreiten. Ze een bij 33. Ki az neymar om lea om mala haarets et ashem. 34. Vele jodhat zedikim halalu. Alide De sehem. 35. Hatuwin. Jalu bon ha'bon bon abon jodh sag. Mikochen hier. Na de comma in de regel 35 het woord de laatste letter he, maken daarvan ook het. Mikoach, Hamas, Hamshachatam, 36. Hayre, Hayre, A. Misman, Shavar, Nifhanim, Shehem osim et 37 choupage, da shah hazo. Welke ik raïm 28 choupate. En zo heeft. We hebben ook deels geleerd in de vorige oot. Dus. 31. Wat z'n en de rechtvaardigen ba'et ha'i in deze tijd? Dus in de tijd van de Gmar Heetten Heten beneehu zij heten dan in die tijd de zonen van de Chupa, van het Baldakijn. 32. Shehu Sot, is, Sot, dat dat is het geheim van Allah en de oraita, zij die de Torah leren, zoals we dat vorige, op de vorige les hadden geleerd. Dat zij die de Torah leren, dat is het wat is over ze. Uh, che 1, bahem Asia, dat zij geen Asia, geen doen hebben. Ja, dat, dat is dat deze categorie of deze toestand waarbij dus van de Gmart-Tikoen, waarbij alles is uh, volmaakt en dan is er geen Asia, geen doen nodig. Maar wanneer men nog in de tijd van de Galut, de palingschap, leert, dan men, zijn men dan nog in de zijde Zij die steunen de Torah. 33. Ki as van want daar, dan is het gezegd, over die tijd, over de tijd van de Gmartikun, om mal arets, deya dea en en de aarde is vol van kennis van Hashem. 34 We legjot atzadikim allu en aangezien deze rechtwaardigen de sreem wiem door hun goede daden, 35 Yalu haman zullen doen, de man doen opstegen. Legjot zaak om zaak te worden. Mikoach door de kracht, let op, hamashah, door de kracht van het aantrekken van de ira, het aantrekken van de vrees, van de tijd van de, van, de, van het verleden, zoals, uh, zoals we, zoals begonnen was bij, bij Habakkuk, weet je nog? Dus, door aanspraak te doen op die masachim die zij hadden daarvoor. In de Gmartikun hebben zij geen masachim meer, maar die die van vroeger die massachim, die massach is ira, is vrees. Uh, en dat gaan ze daardoor, dar, daardoor gaan ze aantrekken nifhanim uh, shemosim osim etar chupa chadashazo wordt geacht dat zij maken uh, deze nieuwe hupa. dus nee, nieuwe chuppah, dus dat is dan wanneer de, de algemene algehele Zwoek zal zijn van Gmartikun. en dan die transformatie zullen plaatsvinden, zoals uh, de bon wordt tot zak en en dus, en en daarom, Nikayim ben je Hoepat en daarom heetten zij de zonen van de Hoepat. Dat is de, dat is eigenlijk de eerste verklaring. De eerste verklaring is dat het slaat op de, de tijd van de galoot, van de balingschap, dat in de tijd van de balingschap eh, de malgoed, de, de bruid, die verenigt zich s'nachts, verbindt zich met, de, met haar echtgenoot. Dus dan s'nachts is er die unie. 39. La perusha bet hu. En de tweede um, verklaring is. Asher leel shavor. Mikra veertig. Lele de kula de kala itcha beret babala. Kijk wat, de tweede verklaring. Dus de eerste is algemene, algemene, in het algemene zin in de algemene, het algemene aspect. En de tweede is, dat leil shavot, dat aan de vooravond van shavot, ja, van het feest shavot, wanneer de Torah ontvangen wordt, elk jaar. Nikra leile, dat, dat nacht van de shavot, die heet uh, nacht op shavot, heet de nacht de regel 40. De het gebert babala wanneer de bruid verbindt zich met haar echtgenoot. Punt. Kijk aan de linker kolom de de eerste regel. Is de menet le begave bij achra go chupatwey babala de haidu ba yoma shavot. Shu yom dri kabalat, kabalat atora. De rechterkolom onder andere regel 40 Ki aas, want dan, hoe is, is, is da men het, zij. Dus die kala, de bruid, wordt, oftewel mal goed, wordt uitgenodigd. Lema hava bij Yom agra, om de ochtend daarop, de dag daarop, uh, onder de goepaten komen, met haar echt het woord. Twee. Gehijno. Bayom HaShavuot. Bayom HaShavuot. Dat wil zeichno op de dag van de Shavuot. Shehu iom kiblaat het Torah. Da dat is de dag is van het ontvangen van de Torah. Punt. Drie. Amnam, hu inyan echad mamash. Let op body vertelt nu straks. Uh, geweldig wat we hier een staaltje van het algemene en uh, Al het bijzondere waar, waar jullie ook states waar we steeds over hebben dat het altijd het, hetzelfde is. Uh, vier uh, nee uh, Drie. 3. hu inyan harishon hanel. Am nam echter dat is uh, precies hetzelfde, helemaal hetzelfde, kwestie van, of hetzelfde aspect uh, als de eerste uitleg, zoals so boven gezegd. Yeah? Dus de eerste, herinner je toch, de eerste was de, de, de tijd van de Galoot, en dan de the Ballingschap, en dan de the Gmartikun, en Here is it, uh, the question is, is, uh, jarliks that in Shavuot, in the night, the night of van the Shavuot, that it, that they vereeniged sich with, uh, with Hem. Fier nadeput. Kibayom blatatura, aya five kvar bhinat gmarati Basot bala hamavet ze slanetsch. Umaa, shemelokim, dmea, mial kol panim zeifen, kmo shedarshu hazal, ala pasuk acht. Harot, al aluchot, al tikri haro harot, neichen ella, chirut, ki baat geroed, mimalach, amavet, let op, geweldig wat hij ons vertelt. Kijk, hij gebruikt ook, in zijn verklaringen gebruikt, hij ook elementen van de, hoe de Talmud is geschreven. Dus daarmee, als wij zo leren, dan hebben we ook indirect hebben we leren welke Talmud. Kijk wat hij ons vertelt. Kijk, de eerste keer toen wanneer Israël de Torah ontving, toen was het van Toen was de toestand van Gmartiku, toen, toen de Torah werd ontvangen. Alleen da, direct daarop hadden ze gezondigd. Ze is dus naast elkaar. En daarom werd het, de dood werd weer terug uh, gezet. Maar het ontvangen van de Torah was het was het uh, gmar tikun, de toestand van gmar tikun. Kijk wat je zegt ons. Vier. Kiep ayom, kiep blad tora, de Torah, want op de dag van het ontvangen van de Torah, Aya kwarb hinat gmar tikun, was al het aspect van gmar tikun. Dus wanneer Hashem, de is zich getoond uh, aan Moshe en gaf de Torah, dat was al gmar tikun. Basot in de in in het geheim van Balaha Mawet Dat de dood werd opgehouden, werd opgeslorpt voor, voor eeuwig. Ook let op de regel 6. Ik zie wel het ook toch een foutje. Het eerste woord is ook het laatste, de laatste letter. Moet ook uh, get zijn. In plaats van hey. Umahashem Shemelokim de ja en dus de dood werd opgeslorpt voor eeuwig. Zes umahashem Shemelokim enashem havae lokim had afgeveegd ge, de tran de tran me alkolponim van, van elk gezicht. De tranen van in de gezicht komen door uh, door het, waarom komen de tranen op gezicht door het onvermogen om te vechten met de citra -acher. zodra men uh, dat wel in de zal zal geen tranen meer nodig zal zijn. want de dood de, de dood is er niet meer dan uh, welke tranen moeten kunnen, nog, zal nog kunnen komen 7 zoals de toeraag geleerden hadden verklaard. Alapasuk over, ver, over het vers. Goed opletten. Kijk nou hoe geweldig zo dat is hoe zij hadden dat gedaan. Het uh, staat in geschreven, staat geschreven in de Torah, in het boek Shemot. Staat het dat de woorden in de Torah die Moshe ontvien. Kijk hoe geweldig als je dan Hebreeuws de taal, de hele taal kent. Daar staat het geschreven dat de letters op de stenen tafelen, dat die waren luchot. Die, die werden ingegrafeerd, ingegrafeerd, op de stenen tafelen, ingegrafeerd. Kijk nou naar dat woordje Garot. De, de regel 8, de eerste regel. Maar, als je de Torah leert, dan moet je altijd kijken naar de diepe, verschillende betekenissen zijn er. Er zijn er diepe betekenissen die dan eh, geheimen vertellen dus als je dan gewoon normaal zegt Garot betekent ingegraveerd waren op de al, hallo God, op de stenen tafel wat, wat had ik gezegd die, die Torah geleerden uit je graag Garot lees niet Garot, zoals het hier staat in, ingegraveerd, maar lees Ella maar lees garrot dus precies hetzelfde, maar alleen lees geroed. En geroed betekent bevrediging. Dus de the woorden die die woorden op de steene tafel, dat the, the is bij yeah. huh? de bevrediging. Dat is de andere, dieper betekenis. En wat is de bevrediging van de engel, van de dood? Ki ba'a achirud, wat betekent, waarom, wat is, dan, wat is dan die tweede betekenis, die diepe betekenis betekent, betekent bevrediging. Ki ba'a achirud, want er kwam, er kwam, daardoor kwam de bevrediging. mimalachamavet, van de engel des doods. Daarom zie je dat die dingen, die diepe betekenis, wat zij, hoe zij verklaart. De regel 10 na de punt. Pauze. maar.